Levi van Eck met het NOS-journaal. Bewoners en personeel van verpleeghuizen kunnen niet tot december of januari wachten op een boosterprik tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders in Nieuwsuur. 20% van de verpleeghuizen heeft te maken met coronabesmettingen... en bewoners worden er tegenwoordig ook weer flink ziek van. Een bestuurder zegt dat als de vaccins nu worden geleverd... de boosterprikken volgende week al gegeven kunnen worden... De missionair minister De Jonge zegt dat hij bekijkt of het prikken sneller kan beginnen. In twee weken tijd zijn in Nederland bijna een kwart miljoen pluimveedieren gedood vanwege vogelgriep. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. De afgelopen dag werden bij een bedrijf in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd. Vorig jaar werd daar ook al vogelgriep vastgesteld... Om de impact van vogelgriep te beperken is het volgens de experts nodig... om het aantal veebedrijven en de hoeveelheid dieren per onderneming omlaag te brengen. Dit jaar zijn vijf hackers opgepakt... die verdacht worden van duizenden aanvallen met gijzelsoftware. Dat zou hen ongeveer een half miljoen euro hebben opgeleverd. Twee van de vijf werden vorige week opgepakt door de Roemeense politie. Zo heeft de Europese politiemacht Europol vandaag bekendgemaakt. De vijf zouden betrokken zijn bij REVIL. Dat staat voor Ransomware Evil, een hackerscollectief onder Russische leiding. De regering in Denemarken wil de coronapas opnieuw invoeren. De Deense zender TV2 meldt dat daarvoor plannen zijn vanwege het oplopend aantal besmettingen. Begin september waren er ongeveer 200 besmettingen per dag. Het virus werd toen niet meer beschouwd als een bedreiging voor de volksgezondheid. En daarom werden toen alle maatregelen opgeheven. Het weer vannacht helder en lokaal kans op mist. In het zuidoosten kan de temperatuur uitkomen rond het vriespunt. Op andere plaatsen koelt het af naar 2 tot 5 graden. Nergens dit is anders de de muziek. Zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zangvoort. you yeah. Ja, welkom bij het tweede uur van Play It Loud. Voor de mensen die nog steeds luisteren... wordt het het uur van de twee. Waar ik het eerste uur nog gothic metal en rock draaide... komt nu vooral veel death, trash en grindcore voorbij. Je hoort als opener natuurlijk de death metal band Pestilence... met Chronic Infection. Afkomstig van een klassiek album Consuming Impulse uit 1989. De band zelf is opgericht in 1986 in Enschede... door Patrick Mameli, Randy Meinhardt en Marco Foddis... die in dat jaar de demo opnamen uh, The Century... In 1987 werd de band aangevuld met Martin van Drunen... en werd een tweede demo opgenomen, ge, opgenomen getiteld The Penance. Het eerste album kwam uit in 1988 en was getiteld Melius Maleficarum. De muziekstijl van dat album viel, uh, viel toen nog onder de thrash metal... maar later werd de stijl uh, veranderd naar death metal... en dit was te horen op het album Consuming Impulse, hun tweede album van de band... Waar ze, waarvan je zojuist de Chronic Infection hoorde... met de grommende zang van Martin van Drunen... Hij verliet de band uiteindelijk om verder te gaan met zijn band Asfix... ...waar ik nu het volgende nummer ga van draaien. En het nummer is van het album Death The Brutal Way... of ...ook het gelijknamige nummer. En hierna Death Metal uit het zuiden van ons land. Goed, eerst dus Death The Brutal Way van Asfix. Yeah! Het hardste muziek hoort, de hardste metal. En zojuist hoorde je Gorfest met Rise to Ruin van het album Revolt. Uit 2007 hoorde je deze band uit Zeeland... die in 1989 was opgericht in Goes met brulboei Jan Chris de Koeier. Ed Warby, die ook gedrumd heeft voor Arion kwam uiteindelijk ook bij de band. En nadat Mark Hogendorn de band verliet... Ed kwam toen bij de, uit de band LG en wou graag voor Gorefest drummen. Nadat Gorefest in 2009 bekendmaakte ook te stoppen... focuste hij zich verder op zijn death metal project Hail of Bullets... waar ook straks nog een nummer van voorbij komt. Na een grote death black metal band uit Nederland... is het 1990 opgerichte God It Thrones... door zanger en gitarist Henry Settler... Ze namen in 1992 een debuutalbum The Christ Hunt op en na problemen met een klein Duits label de andere bandleden besloot hij de band te stoppen om in 1994 opnieuw te beginnen. Met hele nieuwe bandleden bracht hij het album The Grand Grimoire uit en tekende hij met Metal Blade Records. In 2012 viel de band weer uit elkaar en trad dus nog één keer op, op tijdens de 70.000 Tons of Metal Cruise. In 2015 kwam Henry de band, uh, met de band weer bij elkaar... en was het idee om alleen met gasmuzikanten op te gaan treden. En dat, maar in 2016 was het weer een volledig vaste band geworden... tot op de dag van vandaag. Ze brachten vorig jaar nog het album Illuminati uit... en met een gelijknamige single. Van het 2004-album The Lair of the White Worm... draai het vette on the wrong side of the wire. En hierna beuken we met een underground grindcore band uit Zaanstad... Oh yeah you got your drone met Beast Machine van het album Incomplete uit 1998. De band was opgericht in 1991 en bracht de eerste demo Lyrics of Your Last Will uit... en aan de, een volgende de EP Themes of On an Occult Theory uit... en tekende een contract bij Displeased Records. Daarna kwamen ze met hun debuutalbum eind 1993, getiteld Tempter. Uh, ze toerden vervolgens met bands als At The Gates, Confessor en Donor in binnen- en buitenland om vervolgens te gaan werken aan hun vervolgalbum... dat Cycle 100 ging heten en uitkwam in 1995. Ook speelden ze samen met schoolvrienden van Osdorp Posse op verschillende festivals. In 2000 viel de band helaas uit elkaar door gebrek aan inspiratie... en afnemende populariteit van de metal scene. Ze waren in die tijd bezig met een nieuw album getiteld Satanic Death Force... Van Embryonic gaan we door naar een andere extreme metalband uit Koevoorde in dit geval. In Drenthe dit keer. En ik heb het over Altaar. Ook zij zaten dus bij Displeased Records. De band was opgericht in 1992 en bracht datzelfde jaar nog een goedverkopende demo uit. Hun eerste album, Youth Against Christ, kwam uit in 1993 en sindsdien brachten ze vijf albums uit. Van het album Provoke uit 1998 draai ik een lekker snel nummer: Route 66. Route 666 moet ik eigenlijk zeggen, want het is niet Route 66. Om de naam van een Nederlandse. Uh, wat te gaan draaien van een technische death metal band. Uit het zuiden van het land. Hier komt Route 666 van Altar. Elke maandagavond, Play It Loud op ZFM Stamford. Ja, daar luister je nog steeds naar. ZFM en Play It Loud. Hé, hey, je hoorde zojuist uh, Meshugga, uh, Meshugga's clone, Textures uh, Reaching Home. Het was even wat rustiger nummer van de band. Maar normaal gesproken maken ze echt wel echt wat steviger metal muziek. Ik denk even lekker voor de afwisseling. Uh, wat ik zei, uh, ze worden vaak gezien als de uh, Nederlandse clone van Meshugga... omdat de muziek behoorlijk wat overeenkomsten vertoont. En van het album Dualism komt dit nummer uit 2011. De band zelf komt uit in Noord-Brabant, en is opgericht in 1999. Een debuutalbum. Uh, Pollers uit 2003 kreeg veel erkenning. En zelfs in vorm van een Ascent Award voor een meest belovende act. Uh, ze speelden na shows samen met bands als The Dillinger Escape Plan... Uh, Sugar uiteraard ook, uh, Morbid Angel, Machine Head en Cult of Luna. De jaren daarna brachten ze nog vier albums uit en toerden ze door heel Europa... In de tussentijd wisselden ook vele bandleden en zangers elkaar af. En tot die tijd uh, dat ze uit elkaar gingen was Daniel de Jong hun zanger. In mei van 2017 maakte de band bekend te stoppen vanwege persoonlijke redenen. En ze kondigden een afscheidstournee aan en speelden nog 15 keer in 9 verschillende landen met 013 Tilburg als afsluiter in december van dat jaar. En dan gaan we door naar een van de grootste gothic metal bands uit Nederland. En die had ik even niet in het eerste uurtje gedraaid. Omdat er ook veel grunts in voorkomen. En de schitterende klassieke stem van Simone Simons natuurlijk. En combineert het schitterende Epica. In eerste instantie wou ik de band het eerste uur draaien... wat ik al zei, maar doordat ze toch wat harder zijn... dan de andere bands, draai ik het lekker het tweede uur... dankzij de vele grunts. En daar heb ik ook een lekker nummer voor uitgekozen. De band zelf is opgericht in 2002... nadat Mark Jansen de band verliet. Hij richtte zijn eigen band op, Epica dus, met Simone Simons, de zangeres... en is stevens tekstdrijver en componist. De band is uitgegroeid tot een van de wereldwijd succesvolle bands... en heeft ook over de hele wereld getoerd. Met name veel in Azië en Zuid-Amerika... Waar ze heel erg populair zijn. Van het album Quantum Enigma uit 2014 draai ik de single Victims of Contingency. met de brute grunts van Mark Jansen. En daarna kom ik terug met een blokje metal zoals je van me gewend bent. Is hij lekker of niet? Epica met The Victims of Contingency. En uiteraard wordt hij wel in dit uurtje thuis, aangezien hij aardig heftig is. En we sluiten bijna het programma alweer af, maar we hebben nog vier Nederlandse bands. En het volgende blokje open ik met een Apeldoornse band... die sinds de oprichting in 2004 slechts drie albums hebben uitgebracht. En twee demo's in het begin van hun carrière. Van het debuutalbum Pitch Black Dawn draai ik het gelijknamige nummer... En daarna draai ik een van de beste Nederlandse trashbands die wij rijk zijn. Maar wie dat zijn, dat hoor je zo. Eerst The Lucifer Principle met Pitch Black Dawn. So Zeggen dat dit een Nederlandse trashman is Maar het is zo on-Nederlands goed Je hoorde Legion of the Damned Met wellicht wel een van de be bekendste En beste nummers ooit Doom Priest Afkomstig van een album Ravenous Plague Uit 2013 De band ontstond in 2006 onder de naam die we nu kennen Maar was al actief onder de naam Occult sinds 1990 Ze hebben vijf albums uitgebracht Onder Occult En tot op heden zeven albums Met Legion of the Damned Ze hebben opgetreden met veel grootheden In de metal scene Denk aan Dimmu Borgir, Cradle of Filth Exodus, Marduk, Kishion, Immortal en Gorgoroth, hun laatste album tot nu toe kwam uit in 2019 en heet Slaves of the Shadow Realm. Het is alweer tijd voor de laatste twee bands van dit programma en zoals eerder beloofd zou ik van deze supergroep ook een nummer draaien. Ik had het eerder al over drummer Ed Warby en zijn projecten en dan noemde ik deze band ook al Hill of Bullets. De band is opgericht door Stephen Gebedi en hij had destijds het idee om een oldschool death metal band op te richten en zo het geschiedde. In 2006 werd de band definitief met oudleden van allerlei bands. Martin van Drunen, Paul Baijens, Theo van Ekelen waren de aanvulling samen met natuurlijk Ed Warby. Alle teksten die ze schreven voor de albums gingen over oorlog, met name de Tweede Wereldoorlog. De band nam drie albums op met Of Frost and War als bestverkochte death metal album ooit van ons land in het huidige millennium. En van dat album draai ik natuurlijk een heerlijke plaat. Ordered Eastward. En daarna sluit ik het programma af met de Nederlands beste zangeres en haar project naar haar eerste band, Je hoort Nu, Helen Dat was Refam, de band van Florianse. Met het nummer Head Up High. Oh nee, Sweet Curse, sorry. <laughs> dat was de eerste om te draaien. Nou, dit was alweer het laatste nummer van mijn programma van vanavond. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Het eerste uur ging helaas niet helemaal soepeltjes. Jammer genoeg, vanwege het interview dat niet wilde uh, instarten... Uh, dat houden jullie nog van mij te goed. Uh, dat ga ik nog even oplossen. Volgende week zij, ben ik er weer met een heel nieuw thema. En ditmaal neem ik jullie terug naar de jaren 90. En dan ga ik allerlei lekkere grote hits draaien van de jaren 90. Denk aan Marilyn Manson, Korn, Deftones, noem dat maar op. Maar eerst nog even een weekje wachten. Ik wens jullie allemaal een goede nachtrust toe... En hopelijk tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En het was Marcel van Kuik. Slaap lekker voor zo direct. We gaan nu over naar het nieuws van. Tot zover. het uur. ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur.